Vijf uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een einde gekomen aan de urenlange belegering van een congrescentrum. De politieagenten die zich daar hadden verschanst hebben het gebouw verlaten... en demonstranten zijn het pand vervolgens binnengetrokken. Gisteravond trok de politie zich terug in het centrum nadat de spanning in de stad opnieuw was opgelopen. De agenten verlieten het pand pas nadat oppositieleider Klitschko zich als bemiddelaar had gevoegd bij de onderhandelingen.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 Overdag zon en vrijwel droog, later opnieuw regen... en in het noorden en oosten sneeuw en natte sneeuw... met kleine kans op ijzel. Het wordt 0 graden in Groningen tot 7 in het westen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Start. you Kees Dorenstein. Goedemorgen. Het is nu van. Ja, Frank Hij heeft ons door de nacht gesleept voor een laatste keer. Uh, ja, ik zei het net al. Oh, ik ga hem heel erg missen, maar hij gaat uh, hele coole dingen doen. Uh, dus uh, dat, uh, dat vind ik ook hartstikke mooi. Maar uh, hier zal het toch altijd eventjes iets kouder worden. Vooral ook omdat hij nu de kaars heeft meegenomen die hij de hele tijd aan had staan. En de hele studio is daardoor van uh, echt opgewarmd gewoon. Dat vind ik, vind ik wel prettig, want ik ben altijd een beetje een kouleier Dus uh, ik vind het prima. Je luistert dus naar start, uh, de start van jouw zondagochtend op uh, Radio 1. Het programma dat ik dan samen maak met de talenten van BNN University... de radioopleiding van BNN. Met bijvoorbeeld Martijn, die doet een schokkende ontdekking... over de daders van de apendiefstel in de Averhul. Eén van die mannen hebben ze ooit eerder gezien. Geroken. Dus ze kennen een van de daders. Jouwke maakt kennis met een aanstaande opera-legende, En Judith gaat naar een hondentherapie. Maar ja, of dat echt goed gaat? Ik ging dus met de auto naar Oldenzaal. En, um, speciaal voor die hondentherapie. En ik heb net mijn allereerste auto-ongeluk gehad. Wat als gevolg heeft dat ik nu behoorlijk onrustig ben. Ik sta echt te trillen op mijn benen. Ja, zielig. Ik sprak er nog. Uh, uh, gelukkig is ze een beetje bijgekomen. Maar dat was heel heftig. Hoor je dus straks allemaal. Uh, eerst even naar onze live reporter Martijn. Martijn, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Ja, hey, goeiemorgen Kees. Ja, hey, goeiemorgen. Daar ben je. Hé, hey, waar ga jij ja. naartoe uh, vannacht? Of uh, vanmorgen? Nou, <laughs> ik word net wakker, want ik ben er al. Uh, nou ja, tenminste, ik, ik, ik ben al in de buurt. Ik ben namelijk, als ik nu, uh, nu uit het raam kijk... dan zie ik een uh, koud en regenachtig leeuwarden. Mm het. -hmm. Um, want ja, nou ja, zou ik je vragen... Uh, um, hou je van kamperen? Uh, nou ja, ik, ik vind het altijd veel gedoe, eigenlijk. Nou, kijk, exact. Dat is ook mijn idee... Maar nu heb ik van uh, Miro Bosman... dat is uh, de organisatie van de grootste caravan en uh, kampeerbeurs van de Benelux... Ja. heb ik gehoord dat dat dus niet meer nodig is tegenwoordig. En dat uh, uh, kamperen eigenlijk een soort van hip imago weer nodig heeft. En zij gaat mij hier op uh, de caravana, dat is in uh, het WTC in Leeuwarden... Ja. gaat ze me laten zien... Dat het kamperen helemaal hip is. Ja? En dat het super deluxe kan zijn. Nou, en daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Dus ik ga straks rondgeleid worden hier alvast over het uh, beursterrein. Het was de afgelopen dagen zo druk dat er enorme files stonden, van een uur lang soms wel, uh, om überhaupt hier het uh, uh, uh, trein op te kunnen. Dus ik ben mm -hmm. er alvast. Ik denk, je kunt niet vroeg nog beginnen, dus ik ben ja, er al om kwart over vijf. Uh, en ik ga zo meteen die beurs op om even te kijken wat er nou luxe uh, kan zijn aan kamperen. Ik kan mezelf er niet heel veel bij voorstellen, maar het, het schijnt super de luxe te zijn. Oké, okay, dus aan het einde van start zijn wij beide overtuigd om weer te gaan kamperen. Ja. Nou, dat vind ik een hele en mooie opgave. Voor, uh, zeg maar, voor uh, onder zijn pensioengerechtigde leeftijd om toch die camper te kopen... Oké, okay, ja, want dat, dat, uh, ik dacht dat campers die gaan nog wel goed, maar vooral caravans, dat, dat gaat de verkoop echt, uh, die, die, die gaat echt achteruit. Hè? Ja, dat had ik ook gehoord, maar toch, Mirel is ervan overtuigd dat ook de jongeren van ons, zeg maar, dat die ook gewoon weer hoppakee met die caravan of die Alpenkreutzer uh, de Alpen in moeten. <laughs> nou, we, we horen het uh, straks uh, van je, uh, Martijn. Dankjewel ja. en uh, tot zo. Ja, tot zo. Deze had je nog te goed. Van Frank. Afscheidscadeautje. Dat, dat nachtbrakers toch nog een klein beetje. Hierin starten ook zit. Nirvana. Come as you are. Hier uh, op Radio 1. Zo om 6 minuten over 5. Dit is nog eens wakker worden. Goedemorgen. Blinde geleide honden. Nou ja, je kent het wel, die zijn voor ja, blinde mensen. En ik vind het heel mooi dat die honden er zijn. Maar nu zijn er dus ook hulphonden om jongeren met bijvoorbeeld ADHD of autisme te helpen. Ik verbaas me erover, want uh, ja, op welke manier kan een hond deze kinderen helpen?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 En um, wat dat betreft komt die hondentherapie me dus heel goed uit. Want het schijnt dus dat de ADHD-kinderen heel erg rustig worden van die therapie. In mijn hoofd is het allemaal gewoon even niet helemaal bereid. Ik ga gelijk die hondentherapie uittesten, want ik moet even rustig worden. Ja, ik zal ondertussen tussen de honden. Het zijn er ongeveer vijf in alle soorten en maten, in alle kleuren ook. Maar ze zijn allemaal heel erg lief. En Petra staat naast mij, zij is van Hulp Hond. En uh, er staat nog iemand naast mij, en dat is Lars. Lars is acht jaar en uh, die heeft ADHD. En hij met, met zijn drukke hoofd en ik met mijn drukke hoofd. vol met het autoongeluk. gaan samen in therapie. De eerste oefening heeft Lars net heel even voorgedaan aan mij. Ik moet na, namelijk de hond, in dit geval is dat Kelly, een klein zwart hondje. door mijn benen laten lopen. Terwijl ik dus echt aan het lopen ben. En het ziet er een beetje uit als een stoere basketballer. die zijn bal tussen zijn benen doorpaast. Daarvoor heb ik wat brokjes in mijn hand. En uh, hoop ik dat de hond door mijn benen heen gaat lopen, Kelly. Kom maar. Kelly. Ja, Kelly. Zo. Zo. Dat ging uiteindelijk goed, hè? Je moest even oefenen. Ja, ik heb, ik heb Kelly een paar keer door mijn benen heen laten lopen. Nu moet ik uh, de hond gaan knuffelen. Laatst ligt in ieder geval op de grond. Ik, uh, nou, je ziet het heel mooi gebeuren dat als haar druk wordt, dat Hutje met hem mee gaat spelen en ook druk gaat doen. En je ziet Hutch ook echt kijken naar Lars. Zo van, hallo, wat gaan we doen? En nu wil ik dat je hem rustig Hudge maakt. down. Is dat de beste manier, Lars, zo, als je het nu doet? Hutch, down. Hutch, down. Ho. Ho. En ondertussen wat even de microfoon afgelikt door de hond. Hutch, down. Down. Down. Nou ja, Hutch ligt keurig nu naast mijn grote hond. Als je zo'n grote hond aait, word je er ook wel een beetje rustig van. Peter, je moet het me toch even uitleggen. Ik heb net een klein beetje hondtherapie gehad om rustiger te worden. Maar het is ook voor autistische kinderen of kinderen die gepest zijn, heb ik hem laten vertellen. Hoe kan een hond uh, jongere kinderen helpen hiermee? Allereerst is het gewoon uh, het effect van een hond of van, van dieren op zich. Door ze te aaien, dan gaat je bloeddruk naar beneden, je hartslag die daalt. Je maakt serotonine en oxycetine aan. Dus dat maak je gewoon al puur, dat is puur biologisch. Daarnaast is het zo dat een hond je gedrag spiegelt. Dus die reageert en spiegelen niet in de zin dat hij precies hetzelfde doet als wat jij doet. Maar die hond reageert op een bepaalde manier op jouw gedrag. Als jij heel druk bent en die hond wordt ook heel druk, kan je niet met hem werken. Dan zul je dus eerst zelf rustig moeten worden. Ja. Om met die andere hond te kunnen werken. Dat, uh, ik heb ervaren dat je er heel goed rustig van wordt. Ik stap zo meteen weer lekker in de auto. Lars, uh, hoe is het met jou? Ben jij een beetje je bent een beetje ingekakt op de stoel, hè? Ja. Heel goed. Nou, ik denk dat Lars heerlijk kan gaan slapen vanavond. En, en ik ook, want ik heb dankzij de hondentherapie weer ietsjes tot rust gekomen. En dan durf ik zo meteen weer in de auto te stappen. Ik know een man in zijn handen. Niets, but een rolling stone.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 Well, we got holes. We got holes, but we carry on. Say we got holes. Yeah, we got holes in our lives. Where well, we've got holes. We've got holes. But we carry on. Ah, wat een mooie plaats, zeg. Holes van Passenger. Hier uh, bij Start. Start. Kees Dorrestein. Iedere week uh, nou, rond uh, hm, dit tijdstip. Sport over 5 recenseer ik iets in start. En dat kan echt van alles zijn: van een film tot een nieuw biertje. En vandaag recenseer ik sportsoundtracks van grote evenementen. Want afgelopen week lekte namelijk deze nieuwe single uit van Dinant Woesthoff. liedje Legendary Lane. blijkt bleek een, uh, het nieuwe anthem te zijn voor het Holland Heinekenhaus. Maar uh, wanneer is dit lied nou geschikt als sportsoundtrack? En uh, überhaupt, wanneer is, zijn liederen geschikt als sportsoundtracks? Daarover heb ik het uh, met muziekjournalist Henk Canning. Henk, denk je dat, de, uh, ja, dat onze sporters straks losgaan op het uh, nummer Legendary Lane? Ik kan me het gewoon echt niet voorstellen. Het, het is een nummer wat... Um... Ja, een nummer wat, wat je onder beelden zet. Hè, Sven Kramer, die juicht over een streep gaat of wat dan ook. Uh -huh. Maar op het moment dat je sporters gaat huldigen en je, en je zadelt ze met Dilan Voesthoff op. Ja, <laughs> dat doe je echt vijand maar niet aan eigenlijk. Ja, op Facebook Door. was ook een enorme lading aan commentaren van, uh, van Kane-haters natuurlijk ook. Die, uh, die zoiets ja. hadden van, hierop wil ik niet feesten. Nee, nou ja, het, het, het is ook geen feestnummer. En, en um, kijk hè, dat, uh, dat, dat, dat je zo'n nummer onder een dag samenvatting gooit of een keer een, een, een, leuk, een leuk sfeerbeeldje, uh, voilà, maar hier worden sporters niet gelukkig van. Waar moet een goede sportsoundtrack dan aan voldoen volgens jou? Nou ja, op het moment dat je, dat je, dat je gaat huldigen, mag het gewoon carnaval zijn. op een, op een, op een niet-Limburgse en Brabantse manier. Um, kijk, de, die themanummers bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen. die mogen echt wel een bepaalde bombast hebben. Mm -hmm. ik vind het is ook veel meer een, een, een, een nummer wat je kan kiezen. als, als nou, een beetje als titeltrack van de Spelen. Maar om, om echt te huldigen en zo, ja, vind ik, vind ik moeilijk. Ja. Dus als, nou ja. Wat Muse bijvoorbeeld deed, dat vond, ik wel, dat vond ik wel sterk. Gewoon heel bombastisch. Een beetje chauvinistisch ook. Uh, toch die eigen Britse identiteit. En, en, en ja, die, die grootsheid mag wel, mag wel klinken. Ja, Muse deed dat voor de Olympische Spelen in uh, Londen. Even luisteren. Londen. Survival maakte zij ervoor. Dat vind, dit vind jij echt een goede plaat, een goede ja. sportplaat. Ja, het is echt zo'n liedje dat je, als je hem hoort, dan heb je gewoon zin om te winnen. En dan doe je je ogen dicht en dan voel je jezelf de, de sporter die uh, als eerste over de streep komt. Het verspringt, uh, iets het vers werpt of uh, heel hard kan op de schaats. Ja, het, het, het, het is zo'n nummer wat, uh, ja, wat versterkt. En dat, ja, dat vind ik echt heel knap geschreven. En nu nieuws is wel zo'n band die dat nogal mm -hmm. al uh, wat langer ja, weet te beheersen. Het is natuurlijk... Uh, echt dat bombastische. Ja, ja, dat, dat, ja het geheel van met je. Van uh, Matthew Bellaby, het, het, het, het scheurende gitaartje erin. En, ja, dat is wel iets wat, uh, ja, wat wel bijzonder goed past erbij. Dan blijven we even bij de Olympische Spelen in Londen. Want de NOS die maakte Sky on Fire het strijdlied uh, van de Olympische Spelen. Ja. Waarom uh, deed dit lied het zo ontzettend goed? Ja, het creëert wel een gevoel. Een beetje zo'n zo wijgevoel. Het is echt zo'n liedje wat uh, een, een massa op een uh, festival kan binden. En op het moment dat je een, uh, een mooie zomer hebt waar uh, mooie momenten plaatsvinden... Uh, er worden altijd weer mooie medailles gewonnen... dan werkt zo'n nummer juist voor dat, voor dat groepsgevoel. Mm -hmm. dus het is, een, uh, het is een, een, een, een, een nummer wat denk ik heel weinig ha echt haters heeft. Iedereen wordt er wel een beetje vrolijk van. En uh, ja, dat dus staat daardoor in staat om als een soort van, uh, van behang uh, uh, alles aan elkaar te plakken. Ja, en... Een hele, hele sterke keuze wel. En het Nederlands fabrikaat, net zoals het uh, nummer van Blautsoen, Promises ja. of No Man's Land. En die zal uh, de NOS uh, tijdens deze winterspelen gebruiken tijdens de avondtijdszendingen. Ben je blij met de keuze? Ja, ja, ik vind het een hele mooie keuze, want ze durven wel, um, nou ja, wel een beetje de diepte uh, in te gaan. En Ik ben ook vooral benieuwd wat het voor Blautsoe gaat opleveren, want hij is... Uh... Nou, hij komt toch wel uit de underground. En uh, hij is op een gegeven moment wel op, uh, op 3FM beland. Dagrotatie, megahit. Mm het -hmm. is dus echt zo'n uh, zo evenement waar ook gewoon uh, jong en oud, uh, hoe cliché het ook klinkt. Maar jong en oud gaat er naar kijken. Dus misschien is het ook wel de stap voor Blauwsum dat hij nog groter kan worden. Misschien is een grote en, doorbraak, omdat we elke avond dit nummer gaan horen. Ja, ja en hij is natuurlijk al een, een, ja, wel een, een man van formaat. Hij heeft natuurlijk Pinkpop wel gedaan, hij heeft Lowlands wel gedaan. Maar dat is allemaal toch bij een, een, een jonger publiek met een klein beetje... Een, ja, muziekliefhebbers. en ja, Nu de, de, de A-muzikale oom op een verjaardag kent na de Olympische Spelen ook in één keer Blauwtsoen. Dus hij kan, hij kan zo in één keer doorstoten naar Radio 2. Niks te nadelen van Radio 2. <laughs> ja, maar hij zou, hij zou hiermee de top 2000 wel eens aardig in kunnen, in kunnen gaan glijden. En ja, hij, hij wordt een, een, een, een, bekende, een, een bekende Nederlander voor hoe uh, voor hoeverre hij dan niet was. Genoeg uh, gouden medailles uh, voor Kramer. En dan kan Blauwtsoen ook nog eens even in de top 2000 te uh, shine. Nog even één ja. laatste vraag. Um, wat is dan de beste sporttrack aller tijden uh, voor zo'n groot toernooi die gemaakt is volgens jou? Ja, ik. Dat ik, ik, is wel een gedeelde eerste en tweede plek. Ik vind die van Muse die we net hoorden, vond ik, uh, ja, vind ik echt een waanzinnig nummer. Omdat het, uh, je kan het bij elk evenement weer uit de kast halen. Mm -hmm. En um, ja, met een stukje jeugdsentimenten ook wel, maar Queen en, uh, en uh, of Freddie Mercury met het uh, Montserrat Orchestra, um, het titelnummer van Barcelona. Het nummer heet ook Barcelona. En dat was uh, dat zo goed gedaan, omdat het inspeelt op de stad waar het was, op de tijdgeest. Mm -hmm. En dat, dat, ja, dat geeft die hele setting van, uh, van die zomer weer. En ja, het dat, dat is eigenlijk voor het eerst dat, dat zo'n Olympisch nummer echt, uh, echt lukte. Die, die Freddie Murphy, Barcelona en, en Muse met zijn die steken er wat mij betreft wel, uh, wel bovenuit. Vooral de bombastische sportnummers uh, dus. Muziekjournalist ja. Henk Canning, bedankt en uh, goeiemorgen. Oké, okay, hoi. En dit is dus waar Henk het net over had. Hè. Barcelona van Freddie Mercury... This perfect dream This dream was me and you I want all the world to see A miracle sensation My guiding inspiration Oh, wat een mooie klanken. Heerlijk. Barcelona dus van Freddie Mercury. Het eerste eigenlijk een, ja, echte sporthit van een grote sportevenement van de Olympische Speling. Al dus Henk Canning. Even kijken wat er trending is op Twitter: um, PSV AZ doet het goed. De club uit Eindhoven scoorde al in de derde minuut. De rest van de wedstrijd bleef het aardig rustig. En eindigde in een 1-0 winst voor PSV. Eindelijk weer uh, punten naar Eindhoven. Uh, Daar was Koku, de trainer, natuurlijk ook heel blij mee. Stalkertjes Army is trending topic. De krachten uh, van het internet. Want het is uh, de hashtag van een gamer die live op internet te volgen is. Duizenden, duizenden mensen keken ernaar en uh, uh, chatten fanatiek mee op Twitter. En uh, hashtag sneeuw is trending topic. Want um, het, de, ja, het eerste pak is alweer gevallen. Hè. In Noordoost-Nederland uh, Noord sneeuwt het zelfs nog steeds. En uh, dat blijft de ochtend nog wel eventjes doorgaan. Dan even het laatste nieuws. In Congo zijn zeker twintig mensen omgekomen bij een explosie in een wapendepot. Vrijdag sloeg de bliksem in bij um, een legerbasis. En door de inslag ontstond brand en ontplofte het depot. Een aantal laptops van een bedrijf van Coca-Cola is gestolen... Daarop stonden persoonlijke gegevens van zo'n 74.000 mensen. Volgens het bedrijf zijn de computers ondertussen weer terug... en zijn de gegevens waarschijnlijk niet gelekt. En het Chinese maanwagentje Yutu is de lul. De Chinese ruimtevaartorganisatie zegt dat het karretje in de problemen is gekomen... door het ingewikkelde maanlandschap. Duitse ruimtevaartexpert Lutz Richter zegt dat China vreest dat ze Yutu kwijt zijn. En dan uh, eventjes het weer. Ik zei het net al... Ja, de, eerste, de eerste sneeuw van het jaar is gevallen en um, ja, eigenlijk uh, voor het grootste deel van Nederland is droog. Um, in het noordoosten sneeuwt het nog een beetje um, met een kans op ijzel, dus pas op als je de weg op gaat uh, daar. Voor de rest uh, is het ja vooral uh, rustig in Nederland. Vanmiddag valt er uh, wel veel regen. Het is Ilse de Lange. Hij uh, ja, is deze maand uitgekomen van Ilse de Lange. When it's you, uh, hier uh, vier minuten over half zes op Radio 1. Start. Zo direct in start is één van de verslaggevers de Sjaak en uh, Martijn uh, die is op de caravana. De, de, de caravan en uh, camperbeurs in Leeuwarden spreek ik straks ook mee. Um, nou, en eerst eventjes naar uh, uh, ja, het nieuws van deze week. Schokkend nieuws, in ieder geval voor apenliefhebbers. Want deze week werd een complete familie... zeer zeldzame gouden leeuwaapjes gestolen in de Apenheel. De politie is gelijk een onderzoek gestart... en is hard op zoek naar getuigen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel apengetuigen geweest. Crimeverslaggever Martijn onderzoekt samen met dierentolk Gerwin Smit... wat zij hebben gezien. Het is een speciale uitzending van Opsporing verzocht live vanuit de Apenhul in Apeldoorn, waar wij de vijf gestolen leeuwaapjes proberen terug te vinden. Mevrouw, heeft u iets verdachts gezien? Nee. Nee. nee. nee, nee, nee, nee, nee. Nou, de mensen hier hebben niet heel veel gezien, maar Gerwin Smit is dierentolk. Misschien kan hij me helpen met de getuigenverklaring van een van de apen. <treeks> Sherwin Smit zit met zijn ogen dicht, schoenen uit... en hij heeft al contact met een van de apen uit de apenhul. Weet je iets van die vijf aapjes? Hij weet ervan. En wat weet je ervan? Dat ze weg zijn. Ze zijn weggenomen. Dat ging niet aardig. Dat ging met veel geweld en herrie. Met, met ook dingen zijn kapot gemaakt. Maar hij heeft het zien gebeuren. Hij staat er dus buiten en hij kijkt ernaar. We hebben nu eigenlijk een soort getuige. Ja, we hebben een getuige. En die zegt dat het met veel herrie en bombarie ging. Twee, drie mannen met lantaarns. Licht, flits, licht, zwart, donker. Hij kan de, de mannen kan die niet zien, hij kan ze wel horen. En ze praten geen Nederlands. Althans, niet iets wat hij begrijpt. Heeft hij die gezien hoe die mannen er precies uitzagen, bijvoorbeeld? Ze zijn groot en ze zijn donker. Niet, dan bedoel ik niet gezichts- of huidskleur... maar met donker bedoel ik dat ze donker gekleed zijn. En hij, kan dus geen, hij ziet geen gezichten want ze hebben een flitslicht en dan schijnen ze in zijn ogen en dan ziet hij niks meer. Want hij zegt dat hij het de volgende dag ook verteld heeft aan zijn verzorgvrouw. Heeft hij contact met de andere apen? Nee, maar hij kan ze wel vinden. Goed, dan gaan we samen op pad. Ze zijn in beweging. En al een hele tijd. En er is met ze gegooid en gesmeten. Niet leuk. De kleinste, de jongste zijn ziek. Oh, het, het, het water is vies. Ze hebben water gekregen, maar dat is vies. En het eten is ook niet hun eigen eten. Ze kennen deze... één oh, oh, van die mannen hebben ze ooit eerder gezien. Geroken. Dus ze kennen één van de daders? Een van de daders hebben ze eerder geroken. Herinneren ze zich nog waar en hoe? Buiten. Die hebben ze buiten geroken. Wil je nog dat ik naar de operaap ga? Als hij iets weet? Als hij iets weet. Hmm. De, de, ja, ik heb nu de opera. De opperaap zegt, we moeten ze als verloren beschouwen. Wij mensen, wij, in ieder geval jij en ik, zullen ze nooit meer zien. Um, um, als we ze nog te zien krijgen, dan zijn ze opgezet. Deze apjes zijn blijkbaar heel gevoelig voor van alles en nog wat. En het is, al, het is nu al begonnen met fout eten en fout water. Oké, dus, okay, dus het, heeft eigenlijk, het, het zou voor ons om ze echt te gaan zoeken zou ik eigenlijk gevaarlijk kunnen zijn. Dus dat is wat hij zegt, ja. Dat het voor ons mensen, of de mensen die gaan zoeken... dat het voor hun gevaarlijk is. En dat heeft dan misschien... Ja. Omdat want het de... gevaarlijke mannen zijn. Ja, er werd eigenlijk al gelijk gesuggereerd... Uh, dat uh, ze misschien zouden worden doorverkocht. Dus echt naar, ja, naar iemand die er dus mee wil gaan pronken... van kijk eens wat een mooie aapje ik heb. Ja, dat, dat is ook wat de oppeaap zegt. Dat ze gaan naar een pronkman. Wat een droevig nieuws dus. De aapjes zijn al opgegeven door de opperaap. Maar gelukkig is er wel een signalement van de daders. Dus kijk allemaal uit naar drie grote mannen waarvan het gezicht niet te zien is. Jeetje, dat hoor nog even zoeken. Zielig wel hoor voor die aapjes. Was waarschijnlijk gewoon verhandeld of zoiets. De Sjaak. Nou ja, het begint ondertussen een beroemd blokje te worden, de Sjaak. Iedere week verzinnen de verslaggevers opdrachten die de Sjaak moet uitvoeren. En dat zijn dan wel vaak lastige opdrachten. Eens kijken wat deze week uh, de opdrachten zijn. Afgelopen week speelde cabaretier Z Gaikema zijn allerlaatste voorstellen. Een grapend gat dus in de Nederlandse zien. Tijd voor de Sjaak om dat gat op te vullen. Maak een comedy-routine deze week en treed daarmee op voor publiek in een comedy-club. Uh, zondag 26 januari is het Australia Day. En uh, dan wordt gevierd dat in, 19, in, 19, in 1788 Sydney is gesticht. De Shaak moet zich daarom deze week gaan verdiepen in de Australische cultuur. En die mag meedoen aan Australian football. Of in de Nederlandse volksmond ook wel een heerlijk potje rugby. Succes! De mysterieuze lichtbal van afgelopen zaterdag was waarschijnlijk gewoon een meteoriet. Maar een grote groep mensen denkt dat het best iets anders kan zijn. Magie, buitenlandse wezens, ufo's en ga zo maar door. Daarom moet de Sjaak deze week zijn of haar alu opdoen... en duiken in de wereld van het onbekende. country Dolly Parton is 67 jaar, maar ze begint nu weer met toeren. Als je naar een concert gaat, moet je natuurlijk wel eerst leren line-dansen. Dus de opdracht voor de Sjaak deze week is... zorg dat je leert line-dansen. Succes! Line-dansen, rugby of uh, eigen show opvoeren... nou ja, welke opdracht wordt het... En wie moet hem uitvoeren? Welke dag is het vandaag? Oh, Het is maandag. Nee. Ja hoor. Ja, We beginnen een keertje wat anders. We gaan weer een uh, shaki trekken voor deze week. Wie gaat er een opdracht doen die, waar hij die eigenlijk geen zin in heeft? Nou, dat ik hoop toch echt dat ik dat een keertje niet hoef te zijn. Oh, oh. oh toevallig. Ja, okay. Ik hoop uh, het wel. Ik, uh, ik uh, heb uh, ik ben uh, wat frustratie uh, bij hey. jou. <laughs> het zou de vierde keer worden of zo, toch? Dan? Nou, volgens mij eerder 38. Maar Zo. Uh, zo. Harde woorden. Een stukje frustratie. Nou, deze week maar weer eens met de opdracht beginnen. Ik kijk even naar jullie. Dit is Borne, Die heeft een hele grote pot met daarin de, de opdrachten voor deze Ik uh, week. sta er weer klaar mee. Dus ik ga ze even goed schudden. Ga ervoor. Ik zie het. Goed husselen. Spannend, hè? Ja, pak die maar. Oké, okay, ik heb een kaartje. Mm -hmm. uh, deze week speelde cabaretier Zet Gaikema zijn allerlaatste voorstelling. Oké, okay, ik heb iets verder gelezen. Een grap, dat gaat dus in de Nederlandse cabaret zien. Tijd voor uh. de sjaak om dat gat op te vullen. Maak nee. een comedy uh, show en treed deze week op voor publiek. In een comedyclub. Martijn Cardol. Oh, ja. ja. dat zal Martijn wel zijn. Leuke opdracht. Ja, nee, ja, nou, ja, goed. Uh, je doet wat je kunt. Uh, niet iedereen is grappig, maar uh, wel uh, sommige <laughs> mensen kunnen wel, denk ik, hier misschien ontdekken dat ze misschien best wel komisch talent hebben. Ja, of niet. Links. Ja, maar dan oh. wordt wel een afgang, hoor. Dit is nou, echt dat heel Dit kan ook maar zo. Hoe, ik zou zeggen. Uh, schakel wat hulptroepen in. Uh, zorg dat een cabaretier even helpt met het opzetten van een soort stukje. Martijn Cardol biedt wie... hierbij zijn hulp aan. Ja, <laughs> oh. <laughs> ik ben in principe te boeken. Via uh, mijn tourmanagement. Uh, Trek oh, maar een naam. Hey, naam. Ja, naam. Ja, Serieus, even tekenen. geen grap. Ik heb nu echt zweethanden. Ik wil gewoon echt niet. Ik wil dus ook echt Die niet doen. Gaat. Deze week een optreden geven in een comedyclub op een open oh. podium bijvoorbeeld. Hè. Zou dat kunnen. Dat is... Roel! Ah. Het is dus echt ja, halleluja. het goede moment. Oh, wat en, ja. leuk. Eigenlijk, ik sta met Roel bij een microfoon, maar ik durf eigenlijk niet meer. te Ik ben nu gevaarlijk, hoor. Ik, kan... ik, ik, ik zou ben je mensen meer kunnen noemen. Ja, ik heb ondertussen een microfoon voor mezelf. Hoe ga je dit aanpakken Roel? Ik weet het echt niet. Ik kan, nou, maar ik, volgens mij kan ik dat ook helemaal niet. Heb ja, ja, je al een mop paraat toevallig? Nee. Ik ben ook niet goed in moppen vertellen. En ik ben niet voor het publiek staan. Dat kan op zich wel. Maar dit is gênant. Ik heb zweethanden nu. Ik vind het heel eng. is oh, bijzonder. Nou, en, nou, dit ja, wordt geweldig. Dit echt wordt geweldig. Roeg, dit wordt jouw podium. Ik kijken, ik zou zeggen, absoluut. Maar roep, toch, ja, roep gewoon de hulp in van een goede cabaretier. En die gewoon helpt met het opzetten van het stukje. En dan alles wat je hoeft te doen. Is het, is het even twee minuten of zo dat doen. Klaar. Echt maar heel kort. Heel heel goed even shine, maar, man, jongen. Je, kunt, je het ook, kunt het zien als een kans. Dit is het gewoon een kans. Heel veel succes. Precies. Heel veel succes Roel. Zo direct naar John Butler Trio hoor je hoe Roel het er vanaf heeft gebracht. En, en wil je het stiekem al zien? Dan kan je naar de Facebookpagina gaan. Facebook.com slash BN University. There's something on to me. in nice. There's nothing you can see. Waddler Trio. Only one. Speciaal. De Shaq. Plaatje is dat. Uit Australië komen ze trouwens. En hij uh, is ook net uitgekomen kraaien. Heel veel nieuwe muziek uh, zo uh, vanochtend. Vind ik leuk. Roel, je hoorde het net. Hij is weer de Shaq deze week. En moet optreden in een comedy bar. Cabaretier Soendos, lid van de comedy train, gaf hem wat tips en gooide hem direct voor de leeuwen. Hij mocht namelijk optreden in het. Walhalla voor de cabaretjes. Toemler. En dat is echt, ik ben er wel eens geweest. Fantastisch. Veel publiek. En er komen ook heel veel grote namen vandaan. Dus ja, hij heeft echt wel een flinke opdracht te pakken. Oh fuck. Dit is Toemler waar ik nu loop. Het is een soort grote. Of een grote het is een rode zaal van denk de lengte van een bowlingbaan. Overal staan rode spots op iedereen ge, gelicht. En. Recht voor mij staat het podium met op de achtergrond de letters, gigantische letters met toemlen erop. En nu al zijn er denk ik 100 mensen. En ik denk, er passen er misschien nog 20 bij, dan zit het vol. Hi allemaal, ik ben, uh, ik ben Roel en 21 en ik vind het dood, dood, dood. Je moet uh, inderdaad grappen vertellen, maar ik denk het handig is als je gewoon even vertelt wie je bent, waarom je daar staat. En uh, dat mensen hier een beetje leren kennen. Ik ben een beetje genaaid door mijn lieve, lieve collega's die daar zitten. Samen met hen maak ik namelijk een radioprogramma op Radio 1. En daar hebben wij een blokje en dat heet De Sjaar. Hoeveel kans geef je mij dat het leuk wordt? Uh, ik denk uh, dat de kans vrij klein is. <laughs> en dat uh, was vroeger eigenlijk Try Before You Die. Vijf seizoenen lang uh, Ruben Nicolai deden eraan mee. Uh, Jolante Gabouw van Kasbergen. Uh, iedereen, maar alle grote namen deden eraan mee. Nu is dat een itemje op zondagochtend met alleen maar stagiaires die eigenlijk niemand kent. Maar voor de rest zijn die bezuinigingen op de publie publieke omroep best wel prima hoor, best wel, best wel goed. De Wat gebeurt er als ik twee minuten lang ontzettend kut ben, gewoon niet leuk? Uh, dan moet je het benoemen. Dat je dit uh, nooit hebt gedaan en waarschijnlijk ook nooit meer gaat doen. Maar uh, eigenlijk ben je als stagiair, want ik je bent een soort stagiair, ben je altijd lul bij BNM. Ik werk uh, 60 uur in de week ongeveer, ik krijg 230 euro in de maand. En niemand van mijn collega's lijkt meer op Jolante Gebouw van Casper. Dus, nou, heb je dat al een beetje? Je moet medelijden met me krijgen eigenlijk. Ja, dat is, dat is comedy, medelijden. Nee. nee, ze moeten geen medelijden met je hebben, maar ze moeten begrijpen waarom je daar staat. Dit is misschien niet eens het engste wat ik in mijn leven heb gedaan. Ik moest ook een keertje uh, zingen bij mijn muziekexamen. En ik speelde wel een beetje piano al. Ik had het nooit gezongen, van mijn leven niet, helemaal niks. Briljante ingeving, toch doen. Toch gaan zingen bij een muziekexamen. En uh, uh, ik had besloten, ik ga een liedje zingen van Nick en Simon, Kijk omhoog... Super makkelijk liedje, vier akkoorden Gewoon heel simpel, Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom Nick en Simon het zelf altijd zongen het gewoon heel makkelijk is Maar uh, dat heb ik toen dus gedaan Niet helemaal goed gegaan Ik ben niet naar het conservatorium gegaan ik Beland bij BNM hè. Maar ik denk, wel, ik denk dat het toch wel uh, ik, ik denk dat het toch wel gaat lukken Want je kan goed praten, je staat leuk en je hebt een goede uitstraling Nee, ik, ik denk wel 80% Dat je gaat lukken dat is wel veel, toch? Dat was een fiasco. Ik hoop dat dit net iets minder een fiasco wordt. En om daarvoor te zorgen heb ik, uh, heb ik Soendos gebeld. Soendos, ik heb je hulp nodig. Want ik wilde natuurlijk de crème de la crème hebben van de comedy. Ik wilde de, de allerbeste met de mooiste acts en de beste grappen. Die konden helaas allemaal niet. Dus nou, Soendos gebeld. Daar heb ik gisteren even mee afgesproken. Heb een uurtje mee in Amsterdam gezeten. Uh, daar kreeg ik vanmorgen de factuur van... ...heeft me even 8000 euro gekost. Dus de komende 16 jaar ben ik niet alleen de bitch van BNN... ...maar ook nog eens de bitch van Soendels. Dankjewel. En terecht, dat applaus hoor. Ik heb het filmpje ook even getweet op Ed uh, Kees dat is mijn account. Uh, daar staat hij uh, helemaal het optreden van Roel... ...en echt knap wat hij zo gedaan heeft voor, uh, voor een cabaretier voor één dag. Ben ik, ik ben Ik ben trots op hem. Op naar de Caravana in Leeuwarden. Daar is live verslag even van. Martijn, Martijn Hallo. Goedemorgen Kees. Nou, wat, wat ben je er nu aan het doen? Nou, wij staan hier bij, bij uh, uh, de Arto. En dat is op zich. Is dat. Zeg je waarschijnlijk nog niks. Maar dit is de Arto in Lamborghini. In Lamborghini-uitvoering. Dus ik sta te kijken naar een, een, een enorme. Ik mag wel zeggen, enorm. Ook vergeleken met alles wat hier staat. Is dit. Nou, toch wel de blikvanger van deze hal in ieder geval. Het is in Lamborghini kleuren gespoten. Mm -hmm. Ik zie zwart gelakte velgen. Ja, ja, wat zijn Lamborghini kleuren? Nou, grijs, grijze, uh, uh, een soort matachtig lak. Misschien kun jij beter uh, uh, de fabrikant ervan. Mm -hmm. wat, uh, wat maakt dit Lamborghini? De kleur, het is een kleur af, afkomstig van Lamborghini. En uh, met de carbonbestikkering, uh, 3D-lak in oranje accenten. Dus bij spiegels en spoilers is 3D. Uh, een parelmoer oranje. Met reflecterende strepen, ook over de velgen heen. Dat maakt hem gewoon uh, heel sportief om te zien. Ja, het, nou ja, ik weet niet, maar als je hiermee over... Oh, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, uh, uh, door de Alpen Alpenkruits... Dan heb je hier toch... Uh, toch uh, ja, hiermee vang je wel de blikken. We gaan even naar binnen, want je zei net al, Kees, uh, ik vind kamperen een beetje een gedoe. Ja, ik ook. Nou ja, ik sta hier binnen en dit is gewoon een soort, ja, een soort, nou, alles wat je in een normale, maar echt, echt een goede en een grote hotelkamer hebt, Zit in deze caravan. Prachtig uh, tv-schermpje, kan draaien. Ik zie overal ledlampjes sowieso. Ik zie overal licht vandaan komen. Een gigantische koelkast, volgens mij. Is, is dit de koelkast? Ja. Nou, het is groter dan mijn koelkast. <laughs> ik, ik, ik, een vriesvakje. Ik heb niet eens een vriesvak, volgens mij. Er zit een oven. Er zit een oventje in. Ik zie hier... Oh, kijk, een douchecabine. Kijk, er zit een douchecabine in. Een, een, een uh, grote douchekop ook nog. En, en overal trouwens een, een soort vloertje. Een pakket vloertje dat in de caravan, joh. Een vloertje zit erin, jazeker. Een gigantisch matras, maar ook echt dik matras. Dus je ligt niet op een soort klein camping, uh, matrasje zoals je dat kent. Maar je ligt gewoon goed. Je ligt... Je ligt nou ja, ik kan het best even uitproberen. het best even uitproberen. Maar je ligt, nou nee, dit ligt goed hoor. Dit ligt heel goed. Maar dit is... <laughs> um, ik heb net uh, de uh, uh, term Mirel gehoord. Uh, glamper. Ja. Daar komt dit wel in de buurt, toch? Ja, daar komt dit in de buurt. En uh, we wij, wij hebben al een aantal jaar dat glamping, dat is helemaal het kamperen van nu. Glamour camping. Glamour camping. Dat is een beetje een luxe term, maar dat komt uh, erop neer dat mensen echt graag alle luxe zijn die ze gewend zijn. Of nog een stukje extremer, ook graag met kamperen uh, ja, op de camping willen gebruiken. Maar Martijn... Ja? Heel eventjes, uh, even nog een korte vraag. Maar ja, uh, uh, ja hoe duur is, uh, is deze camper? Want er uh, lijkt me best wel een prijskaartje aan vast te zitten. Nou, inderdaad, dat is wel een goede vraag. Um, nou ja, dan moet ik toch even naar de fabrikant. Want, want voor hoeveel euro's kan uh, uh, Kees nou zo'n camping meekrijgen? Deze vijf sterren hotelkamer op wielen. Die is uh, vanaf, vanaf ja, ongeveer 100.000 euro te koop. Waar we nou in staan dus in die speciale uh, beurskanon noemen wij maar... is 180.000 euro. Maar we verhuren ze ook. En dan ja, kunnen mensen voor vanaf 14.000, 15, 15.000 euro per week... kunnen ze ook met een echt superdeluxe camper uh, het gaan proberen. Oké, okay, Ja, maar, voor, ja, maar voor, eigenlijk voor alles wat ik hier zie... want het is dus eigenlijk... nou ja, de prijs van een klein huis... maar je hebt ook een soort klein huis... want nou ja, dat is misschien een beetje het uh, glamping-idee... Je bent al op reis, maar je hoeft niks te missen van de luxe van thuis. Nou, okay, heel mooi. En, uh, dit is ook het kamperen van de toekomst, zeggen wij. Uh, je hebt natuurlijk het basiskamperen, dat is voor iedereen. Maar als je hier kijkt, is er echt voor iedereen die ook zegt... Van, nou, misschien zoals jij, <laughs> Kun je echt alle kanten op. En dit is natuurlijk fantastisch om te zien... Uh, en om dat hier op de caravan ook te kunnen laten zien. Ja. Nou, nou ja, ik zou zeggen, Kees... Uh, um... Wij gaan hier nog even lekker zitten in een Lamborghini-kleurige bank mm -hmm. En uh, uh, uh, straks, ook wel heel bijzonder, uh, gaan we naar de Caravisio, een ander paradepaadje. Ja. En uh, die is alleen maar te openen met de vingerafdruk van de directeur van het uh, uh, uh, productiebedrijf daarvan. Jo. En die is speciaal zo vroeg uit zijn nest gekomen om even die caravan te openen. Even en daarna gaat hij weer weg. Ik ben bang van wel. Oké, okay, nou, het, het, we zullen het uh, straks horen uh, tussen zes en zeven. Ben jij er weer, Martijn? Uh, ja, veel plezier nog even in het, uh, op het dikke matras daar uh, in de caravan. Ik uh, plof nog even neer. Nou, doe dat. <laughs> Slaap lekker, maar wel op tijd wakker worden voor het volgende bijdrage. Ja, nou, uh. is goed. Oké, okay, hoi. Dit is Skinny Love van Birdie. Hier bij Start op Radio 1. Tijdlang was dat een soort van trend in, uh, in de internationale muziekwereld om dan een beetje het gekraak van je stoel en van je piano op te nemen. Nou, dat deed deze birdie met Skinny Love. Uh, deed dat ook. Dus uh, nou, dan krijg je een mooi uh, leuk effectje in, uh, in de plaat. Straks in het volgende uur van het start hier op Radio 1 tot 7 uur is dat uh, een uh, mooi crowdfund project van een bekende rapper uit Zwolle. Het is niet opgezwollen, maar hij is wel hier. Dus uh, wil je het zien, moet je alvast een beetje de webcam in de gaten houden. Op radio1.nl